Vijf uur, Gnaat Evers met het NOS-journaal. Twee overvallers hebben gisteravond korte tijd een man gegijzeld in zijn huis in nieuw -Venep. Eerder op de avond hadden ze een cafetaria overvallen. Ze vluchten daarna en drongen een paar straten verder op hun huis binnen. Daar waren op dat moment volgens RTV Noord-Holland een vader en twee slapende kinderen. De daders zouden de vader een pistool op het hoofd hebben gezet. De politie trapte de deur in en schoot een van de overvallers neer.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 Where's the sun, oh clouds above me Where are the birds that used to sing Everything's wrong, oh where's that song of love Hi hi Where's the one who said she loved me Gone like the flowers I used to bring Can it be true that somebody new to love Oh don't tell me that no, listen my heart, come here Don't feel so bad, think of the kisses we knew You know my heart, the moments we had, maybe she misses them too, yeah. Where's the sun, oh clouds above me, don't take the dreams to which I cling. Where's the sun, where's the one I love my, yeah. Juist hebt gehoord. Voor oorlogsrepertoire komt uit de tweede helft van de jaren 30. Vets Waller. Fets Waller als zanger en als pianist met het liedje Where is the sun? Ja, ja, ja, waar is de zon? In ieder geval. Fets Waller, hij is niet oud geworden. Hij is 39 jaar oud geworden. 15 december. 1943 overleed hij aan longontsteking. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is het laatste uur de nachtvind anders hier bij de Vara op Radio 1. Met, zoals je gewend bent, muziek van heinde en verre van alle genres en van alle tijden. En dit uur sta ik ook nog even stil bij het overlijden van Georges Moustaki vorige week. Maar dat is dadelijk, nou dadelijk over een minuut of uh, twintig schat ik zo. En uh, verder nog een aantal interessante televisietips. En ik ga ook even bekendmaken wie de DVD heeft gewonnen. Met daarop uh, de story van de Eagles die ik vorige week als quiz had. En als uh, weggevertje. De winnaar ga ik dadelijk bekendmaken. En ik ga dan ook nog iets draaien van de Eagles. Maar eerst iets van Rufus Wainwright. Rufus Wainwright... We gaan optreden met het residentieorkest. Heel bijzonder optreden moet het worden. En dat gaat morgenavond plaatsvinden. I keep Yeah. Jericho, waarin je kan luisteren naar de stem van Rufus Wainwright... en die gaat dan dit weekend een optreden doen met het Residentieorkest... in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Twee optredens zullen er zijn. Het eerste is uh, morgenavond, vrijdag dus. En zaterdagavond Dan zal Rufus Wainwright met het Residentieorkest... ook nog op de bühne verschijnen van de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Je hoorde de man hier zingen met het liedje Jericho... Ik ben toegekomen aan de prijsuitrekking. Want vorige week toen had ik een quiz hier. En als prijs had ik in de aanbieding een fantastische DVD. Wat heet? Twee DVD's met op de story van The Eagles. En de vraag die ik stelde, dat was een, een vrij simpel uiteindelijk. Dat doen we het allemaal om. Maar dat moet uiteindelijk een schriftingsvraag zijn. Ik draaide toen namelijk een liedje Peaceful Easy Feeling... met de vraag op welke LP staat dat? En die ELP heet gewoon De Eagles. Uit het begin van de jaren zeventig. Paul Niesing was een van de velen die een antwoord had ingestuurd. Zat destijds in een bandje en probeerde ook dat liedje te zingen. Met de beste bedoeling. Alleen die vrije vocalen van de Eagles hebben ze niet meer kunnen evenaren. Maar de bedoelingen waren goed. Paul Niesing uit Renswoude. Dat ligt ten zuidoosten van uh, Amersfoort. De DVD's die komen de komende week naar je toe. Dit is uit 2007, van de Eagles No more cloudy days van Long Road out of Eden. Sitting by a foggy window staring at the rain. falling rain fallen down like lonely teardrops, memories of love in vain. These your heart when someone leaves and you don't know why. I can see that you've been hurt. Maybe I've been Make you blue, I would never let you down. I would never be untrue. I know a place where we can go, where true love always stays. There's no more stormy nights, no more cloudy days. Chances. I believe in angels too Het is alweer zes jaar geleden dat ze een comeback-LP maakte... een dubbel-LP, zowel. De Eagles Long Road Out of Eden. En daarvan liet ik je luisteren naar het zeer vrije No More Cloudy Days. Paul Nissing, dus het Rijnswoorde, de winnaar van de dubbel-DVD... met daarop de, de story van de Eagles. De band die op dit moment uh, weer toert... voorlopig door de Verenigde Staten met een uh, vooral oude repertoire. Dit wordt Bob Dylan... I'm the Latins-American social. Oh, where have you been, my bright son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. Stepped in the middle of seven sapphires My darling, young one. So. Broken so sharp swords in the hands of young children. I heard many people laughing Heard the song of poet who died in the gutter a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning heart. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I'll know my soul. De nacht klinkt anders met roelkoeners. Samenwerking tussen de Australische zangeres Emma Louise en de Duitse DJ Wankelmoed. We hebben die twee elkaar weer kunnen vinden. Nou, eerst was er het uh, plaatje van Emma Louise My Heart It is a Jungle. En na de hand is daar uh, Wankelmoed nog eens een keer uh, mee gaan knutselen. Die heeft het in zijn computer gestopt en die heeft er wat extra pittige beats ondergezet. En in die versie is het op dit moment een uh, hit. Wankelmoot en Emma Louise in My Head is a Jungle. Daarvoor had je dan uh, Rhythms Del Mundo. Een opname van uh, zo'n vijf jaar geleden. Toen kwam er een hele LP uit met allerlei popsongs popzongs... van heden ten dagen, maar ook uit het verleden. En die Rhythms Del Mundo, dat zijn muzikanten... die in het verleden hebben meegewerkt met de Buena Vesta Social Club. En die hebben de westerse popmuziek voorzien van de Latijnse-Amerikaanse ritmen. En een van die songs was A Hard Rain's Fall van Bob Dylan. Een soort van evergreen. Brian Ferry is er ook nog eens een keer beroemd mee geworden. Maar de originele versie van Bob Dylan is te vinden op de Free in Bob Dylan. En dat is dan weer een LP uit 1962. Tjakaka's, dat is discotheekmuziek uit de eind jaren 60. En die band die komt uit België. Piebre, ay. No, no, no, ay. Muziek uit het eind van de jaren 60, begin jaren 70. Uh, uit België. En doordat het in België populair was, was het ook uh, populair in uh, Brabant en Limburg destijds. Chakakas, de naam van de band. En Jungle Fever, de titel van dit uh, romantische liedje. Jungle Fever dus. Georges Moustaki, vorige week donderdag, toen overleed hij op 79-jarige 79 leeftijd in Nice. Bekend geworden van Le Mutec. Dat heb je de afgelopen week wel regelmatig kunnen horen. Dus wij kiezen voor iets anders. Twee keer Georges Moustaki. Allereerst met Il et Troutard. Pendant que je dormais Pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné. Il est trop tard Mon enfance est si loin Il est déjà demain Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour très longtemps Pendant que je t'aimais Pendant que je t'avais L'amour s'en est allé Trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps pendant que je chantais, ma chère liberté d'autres longs enchaînés trop tard Certains se sont battus Moi je n'ai jamais su Passe, passe le temps Il n'y en a plus, plus pour très longtemps. longtemps Pourtant je vis toujours Pourtant je fais l'amour M'arrive même de chanter Sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait, que se passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais het encore temps. Illetro in 1969, toen werd dit gemaakt. Je de stem van Georges Moustaki, die eigenlijk Youssef Moustaki heet. Hij bracht zijn jeugd door in Egypte en in 1951 toen kwam hij met zijn uh, ouders naar Parijs toe. Dan nam hij een andere naam aan, Georges Moustaki, geen Youssef. En waarom deed hij dat? Omdat hij een groot bewonderaar was van die andere chansonnier, Georges Brassin. En daar heeft hij een liedje over gemaakt. Daarna hoor je Zas-Henri Ventura in de drie chansons op een rijtje. Les amis de Georges étaient un peu à Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous si sûrs, de la même famille. Timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre, où étaient nés après. Et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler Personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner Les amis de Georges avaient les cheveux longs A l'époque ce n'était pas encore de saison Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François, Villon Avant qu'on les enferme dans des micro-sillons Ils juraient, ils sacraient. Insulter les bourgeois, mais savait offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait, à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang. Pour devenir quelqu'un, ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qui lui crut Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore, la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là C'est toujours l'ami Georges qui donne le la Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas Rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas Dans les rues de Paris, sur les routes de province Il m'en dit quelquefois avec des airs de prince En chantant des chansons du dénommé Brassens De mes incontournables et de mes indomptables, Dédicacez mes nuits, élevez les poignets Sur les comptoirs luisants, de flaques innombrables, De chagrins sans marée, de mensonges enjambées, Des marées de promesses, non, moi je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu, Et que des alibis je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées Je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver Cette folle tentation qui gêne mes frissons Au phare sans lumière, je me suis accroché Gravé sur ma chair au cuir, désespéré, l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, mijn dans les ornières de mon identité, les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire, non moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière, chimères, de enkele J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Pour qu'on intoxique, mes veins nous assoippés, je voudrais ma chemise baisse, mon pantalon. Je suis nu comme un verre, et je remplis d'hiver. Cette pôle tentation qui gêne mes. L'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables. Que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable. De mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne, moi, je n'en veux plus. Je dis sous mon absence, je je sert tout contre moi, les seins du porte-clé. Pour qu'on intoxique mes veines assoiffées. Je vous tends ma chemise, baissent mon pantalon. Je suis nue comme un verre et je remplis d'hiver. Cette folle tentation qui gèle mes frissons. Et pour qu'on intoxique Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête, le ciel est bleu Il y a des chansons dans le piano que Il y a de l'espoir dans tous les yeux Et des sourires dans chaque procette La joie nous guette, c'est merveilleux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Pour faire la fête, il y a des noisettes dans ce matre. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. C'est le mille-papes, mais c'est chaussettes. Des alouettes, les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour On attend, on attend, on attend, les attend, on attend, et attend, radio la on attend, on attend, on attend, on les parapluies, attend, on attend, on les on attend, on attend, attend, on attend, quest attend, qu'on attend, quest attend, attend, Qu'est-ce qu'on attend, attend, attend, En dat was dan Reventura 1938. Daar kwam het vandaan. En de man zong en speelde met zijn orkest con. Quesque con. Daarvoor hoorde je Zas. Dat is dan weer Spiksplinternieuw. Die heeft net een nieuw album uitgebracht. Zas. Je kent hem misschien nog van het liedje je Veux van twee jaar geleden. Misschien drie jaar geleden hand. Zas, maar hier dan met Jeton Esque Moté. Recto. Verso, dat is de titel van haar jongste album. En die werd weer vooraf gegaan door Georges Moustaki. Vorige week overleden op 79-jarige leeftijd met Les Amis de Georges. Wel een hele bijzondere opname als je dit weer hoort. André Hazes, wat mij betreft in deze vorm, op zijn best... Ja, André Haasen samen met Cars Lux in het blues nummer The Thrill Has Gone te vinden op de LP die André Hazen destijds maakte met uh, popmuzikanten en bluesmuzikanten. onder de titel Dit is wat ik wil. The Thrill Has Gone dus. Vandaag 30 mei is het precies 104 jaar geleden dat in Chicago jazz Benny Goodman werd geboren. <tieding> Gemaakt uit 29 april 1951. Het orkest onder leiding van Benny Goodman en King Porter Stamp. 104 jaar geleden, vandaag precies 104 jaar geleden... toen werd Benny Goodman geboren in Chicago. Straks over een kwartier op deze zender. De hoogste tijd voor het Radio 1 journaal. met hier in onder andere aandacht voor de nieuwe Kuip... die op Rotterdam zal verschijnen. En de gevangenis uh, en het gevangeniswezen staat centraal vanwege de bezuinigingen. Dat zijn een paar onderwerpen. Het is natuurlijk veel meer, straks tussen uur met Lara Renze en Marcel Oosten. Vandaag 592 jaar geleden kwam Jean Dark terecht op de Brandstapel. Veroordeeld door een kerkelijke rechtbank van de hekserij en dergelijke toestanden. 19 jaar oud. Mei, precies 592 jaar geleden dat ze op de brandstafel werd uh, gezet. En zo ter dood kwam in Rouen gebeurde dat allemaal. 592 jaar geleden Jeanne Derck Dan een kerkelijke rechtbank veroordeeld uh, vanwege hekserij en dat soort dingen allemaal. Journe of je hoorde Orkestermenouwens in the dark. Bob Marley. Zondagavond op Canvas te zien. Belgische tv en een uitgebreide documentaire... die ook al eerder op de Nederlandse tv is ge geweest. No. ...dat op de Nederlandse televisie de documentaire Marley te zien was. En die documentaire die wordt aanstaande zondag om kwart voor elf... ...wederom uitgezonden, maar dan op het Belgische canvas. Dus mocht je het gemist hebben een paar maanden geleden... ...op de Nederlandse televisie en vorig jaar in de bioscoop... ...de laatste herkansing is dus op de televisie... ...aanstaande zondag kwart voor elf bij Canvas. Dit was Stam de Nacht in Anders. mijn naam is Roel Koeners... Maak er een mooie dag van en dadelijk na het nieuws het Radio Injurnaal met Lara Rens en Marcel Oosten.